Uur. Wat om met het NWS-journaal. Veel zorgmedewerkers denken na over een andere baan... omdat ze zich niet genoeg gewaardeerd voelen. In een ledenpeiling van vakbond Nu91 onder 3000 leden... zegt 39% over stoppen na te denken. Nu91 noemt die uitkomst schokkend. Volgens de voorzitter van de bond gaat het niet alleen om meer salaris... maar wil zorgpersoneel ook dat de politiek hen serieus neemt. De Tweede Kamer stemt vanmiddag over een voorstel van SP en PvdA... om het loon van zorgmedewerkers te verhogen. De Duitse politie heeft op vier plekken in het land invallen gedaan... bij leden van de extreemrechtse groep noord Of Of ook mensen zijn opgepakt, is onduidelijk. De groep, die vooral online extreemrechtse en antisemitische ideeën verspreidt... is vanochtend vroeg verboden door minister Seehoven van Middellandse Zaken. De leden van noord noemen zich aanhangers van Adolf Hitler... De Duitse overheid is al langer bezig met operaties tegen extreem rechts. Zo werden eerder dit jaar al twee neonatiegroepen verboden. Actiegroepen hebben aangifte gedaan van manipulatie van stikstofcijfers over Lelystad Airport. Volgens hen is er geschommeld door topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... adviesbureaus en de directie van Schiphol. Zij zouden de verwachtingen over de stikstofuitstoot expres laag houden om ervoor te zorgen dat Lelystad Airport open kan als overloop van Schiphol. De aangifte komt van de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen. Rob Jetten van D66 doet een stap terug om Sigrid Kaag alle ruimte te geven. Kaag wil D66 leider en premier worden. Jetten blijft fractieleider en staat bij de verkiezingen onder Kaag op de kieslijst. Bij het CDA heeft Mona Keizer zich gemeld als tweede kandidaat voor het partijleiderschap. Het weer veel zon, later wat sluierwolken. 23 tot 28 graden. Morgen nog warmer, plaatselijk dan boven de 30 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht zijn bij Apkou drie rijstroken dicht. De file staat vanaf Oudekerk aan de Amstel. De vertraging is zo'n 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort... vind je op www.zfmzandvoort.nl of zfm TV. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Voor en... Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. This is ZFM. You can never know what it's like. You're blood, like when a freezes, just like ice. There's a cold, and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide.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 een beetje in deze warrige tijden dat je je hoofd kool uh, moet houden. Nou, uh, toen dacht ik ook aan de, dit nummer. Dus uh, ik denk hé, hey, die gaan we nog wel eens een keer uh, draaien aan het uh, begin van een uur. Elton John, haar naam, stilstanding. Nou, ik sta nog steeds. Uh, zeven minuten over elf. Welkom bij het tweede uur, waarin uh, wij straks om half twaalf uh, het uh, nieuws uh, gaan uh, doornemen met uh, Mick Boskamp. Maar dan door zijn bril bekeken. Tenminste, uh, uh, hij is niet altijd brildragend uh, deze Mick Boskamp. Gisteren verklaarde hij dat hij even samen met René van Gollum even een trasje zou pakken. Nou, dat heb ik even wel geconstateerd dat, dat ook dat inderdaad het geval was... En hij was op tijd. Want uh, de twee zaten gewoon gemoedelijk met elkaar te babbelen. Dus uh, er is geen sprake van een afspraak die uh, niet nagekomen is. Dus dat is dan weer een meevallen voor Mick. Maar goed, uh, je weet het maar nooit uh, met de man. Uh, straks om half twaalf komt hij nog een keer uh, voorbij. En uh, dan uh, gaan we kijken wat hij, wat hij allemaal uh, te melden heeft. Uh, natuurlijk ook uh, de muziek uit de onderstroom van Nederland. Want uh, dat hebben we natuurlijk ook. En deze is dat uh, is er een van uit 2006 Lily Allen en mine <middels> Het is alleen van de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 En als we het toch over uh, Doemar hebben, dan uh, kunnen, we wel weer over, uh, kunnen we het toch wel weer over uh, dit nummer ik zei het over Doe uh, als we het over René van Kolm hebben. Daar uh, moet het over gaan, want, want dat was het uh, verhaal van gisteren. Dat uh, Mick Boskamp die had een afspraak om, uh, om 12 uur uh, even om met de uh, drummer met, uh, René van Kolm te gaan praten, dus uh, vandaar dat uh, deze er nog eens een keer voorbij komt. Uh, is van het album Liever dan uh, lief, nee, Doris D. en andere stukken. Ik zit er nou helemaal een zootje van te maken. Nee, het is van het album Doris D. en andere stukken. En daar was René van Kolm ook uh, echt op uh, te horen. Uh, het is ook de samenstelling zoals ze dus nu ook actief zijn. Uh, dus met uh, Henny Vrienden, met Jan Hendricks, met Ernst Jans en dus ook met René van Kolm. Want in die, die samenstelling is Doris D. en andere stukken ook opgenomen. Uh, en dat was dan eigenlijk min of meer een hele succesvolle samenstelling geweest. En dat bewijzen ze eigenlijk ook de laatste jaren. Doordat ze ook nog uh, ja, redelijk wat volle zalen trekken met deze oude nummers. Nee, uh, Twee Nederlandstalige nummers draaien. Uh, ik heb zojuist het bericht doorgekregen, want we hebben het over die Mick Boskamp. Dat hij dus niet om half twaalf te horen is, maar om kwart voor twaalf. Dus dat heeft ook weer te maken met een, een of ander interview wat hij tussendoor geeft. Uh, maar niet getreurd. Hij uh, komt in ieder geval wel voorbij. Dus het betekent dat ik dan al uh, Howard Jones ergens klaar moet uh, gaan zetten. Want uh, je weet dat het dan uh, ongeveer een minuut of tien uh, in beslag gaat uh, nemen met dat uh, hele verhaal. Maar goed, uh, dat uh, zeggende ga ik uh, dat nog maar eventjes uh, voorlopig nog mm, zodanig indelen... dat ik wel met de tijd uit uh, ga komen. Uh, nu is het weer tijd voor de onderstroom van Nederland. Uh, dan heb ik uh, hier een dame die bij ons uh, bij Alternative FM uh, te horen is uh, geweest. Ging over... Haar single Truth or There En dus dacht ik, ach, het is ook wel een mooie aanleiding om uh, dat nummer ook hier uh, te gaan draaien tussen 10 en 12. Want hij past wel in uh, dit blok, in dit tijdslot van 10 en 12. Truth or There van Fridolijn. So the story goes: the walls you'd seem to melt like snow. I back up and I I've come to know it where. Here on the inside of my shell Where the air is different And to Ik zag hem liggen hier in de studio. Ik denk, uh, by Bus, Een uh, live album van Bob Marley en The Wayless. Ik denk, dat past wel een beetje bij uh, deze weersomstandigheden. Stear it up van Bob Marley. Live uitvoering. Bracht de tijd om vijf voor half twaalf. Goed nieuws. We gaan zo dadelijk al met uh, Mick Bellen. Gewoon om de vaste tijdstip, half twaalf. Dus we draaien er nog één. En dat is een uh, Nederlandstalig nummer. En uh, we hebben, uh, Walter en ik hebben een abonnement op uh, dit nummer. Want hij wordt zowel bij mij gedraaid als bij Walter. Verline met Alleen.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 Zag, het kan maar niet te hard, alles hapert, alles zwart Electro, uh, ik ben er helemaal weg van. Maar goed, uh, hij, uh, hij zit ook uh, regelmatig uh, in uh, verschillende programma's. Uh, uh, is het dan niet uh, bij mij op de donderdagavond? Dan zit hij wel in de ochtenduren. En zit hij niet in de ochtenduren. Dan zit hij wel ergens op een vrijdagmiddag uh, verstopt. Maar goed, uh, Verline was dat. Uh, het is bijna half twaalf. Ik heb het toch uh, voor elkaar gekregen. Eerst uh, melden dat hij om kwart voor twaalf. Maar toch, uh, we hebben het gehaald. Half twaalf. Goedemorgen, Mick. Goedemorgen Jaap, is een beetje prima donna-gedrag voor mij, hè? Ja! Beetje, ja! beetje, beetje <laughs> interessant doen, hè? Hij ja, kan niet omhoog 12, omhoog kwart twaalf. En dan, dit nou, dat is, dat is typisch ster, sterrengedrag. <laughs> Verre gedrag. Ja, maar goed. Uh, je bent er uiteindelijk dan toch om half twaalf. Maar goed, dat maakt niet uit. Um, want ik heb uh, weer het nodige van jou uh, doorgekregen. Uh, ja. Wat, uh, wat aangaande. Uh, dan moet ik weer eventjes uh, op mijn WhatsApp kijken. En dat heb ik dan weer net uitstaan. Ja, dat is. Dat is wat... Ja, ja, ja. ja, ja. Je, denkt, je denkt zeker dat ik het allemaal. Uh, gewoon allemaal op een rijtje heb staan. Nee, dus. Maar we kunnen, maar we kunnen gewoon ergens beginnen, hoor. Ja, nou, ik zie hem hier staan. Uh, ik, ik, je hebt het over de vrije keuze voor de huisarts. Nou ja. Onmiskenbaar, en dat is niet te vermijden, Johan Derksen. En uh, over de versoepeling van de maatregelen. Dus laten we, waar wil jij mee beginnen? Ik laat het even aan jou laat over. We, laten we beginnen met, met, met, met, met de cardioloog Janneke Wittekoek. Ja. Die de Telegraaf uh, is geïnterviewd. Op de een of andere manier komen er allemaal maatregelen en regels in Nederland. die de burger nou niet bepaald leuk gaan vinden. Nee. Weet je? Nee. En, en, en uh, uh, uh, de, een van die dingen is bijvoorbeeld dat we. Uh, dat, dat, dat we dus niet meer straks. Uh, zelf uh, uh, de huisarts mogen uitkiezen of psycholoog. Huh? Waarom mogen wij dat dan het, niet? Dat het, dat het, omdat het contract, de zorgverzekeraar. die bepaalt welke arts je neemt en welke psycholoog je neemt. En dat heeft uh, minister De Jonge, die wilde met de spoed hebben vastgelegd in een wet. Want uh, we, we, we noemen we hij heet. zeg maar. De, uh, de speciale coronaminister, maar ik noem hem of de vaccinminister, of de spoedminister. Want wel alles met spoed, wil je er heen Ja, uh, maar hij is ook in de running voor uh, het lijsttrekkerschap van het CDA en zoiets van uh, kijk mij nou eens, ik uh, durf even een paar stoere mandregelen te nemen. Dat uh, is een beetje het idee uh, erachter. Ja, maar ik weet niet of je het daar heel erg lief mee maakt. Ik, ik denk, het, het, niet. Ik, ik denk ja? het niet. Ik denk het uh, niet. Ik denk gewoon dat je gewoon normaal moet doen. We uh, uh, uh, hebben dan nog een CDA in De persoon van burgemeester Molenburg. En die zegt, we moeten ook een eigen verantwoordelijkheid nemen. En wat uh, hier uh, gebeurt is een beetje de, de betuttelende kant van een uh, van de CDA. Daarvoor, ja, ik word daar een beetje krikkemikkig, word ik daarvan. Maar goed, ga door. Nou ja, kijk, zei, zei, Janneke Wittekoek, die is cardioloog, die heeft een stuk geschreven hm. en ze eindigt als volgt. Ik zal het even voorlezen. Ja. Het nieuwe normaal is echt abnormaal. Door het instellen van een regime waarbij fysiek samen zijn nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt, hm. maakt je mensen alleen maar ongelukkiger en dus zieker. Ja. Gezien de overspannen geestelijke gezondheidszorg geen prettig vooruitzicht. Dat het kabinet de keuzevrijheid wil afnemen, is een zeer ernstige kwestie. En dat die keuzevrijheid betreft dus je keuze voor eigen arts. Moet je je voorstellen, je, je, je bent al jaren een fijne huisarts. Mm -hmm. Daar heb je goed contact mee. Het heeft even geduurd, maar dan ben je, heb je, uiteindelijk heb je dus al je soors weten te vertellen aan. Ja. Of, haar. Ja. of aan haar, of aan hem. Ja. En, en, en vervolgens wordt er gezegd van ja, wacht eens even, dat kan niet meer. Want wij bepalen welke huisarts je krijgt. Ja. De, de, de zorgverzekeraar. Dat is toch bespottelijk? Ja. Dat lijkt mij ook. En uh, jij had het over de cardioloog. Uh, ik moet dan denken aan uh, inmiddels mijn overleden moeder. Want die wat, uh, ja. was ook hartpatiënt. Had ook dus uh, te maken met een cardioloog. Het ja. is een vertrouwensband uh, wat je hebt met een. Ja. En daar gaat het om. Dus mijn moeder zou hier, denk ik, wit heet over zijn geweest. Ja, mijn moeder ook. Dat denk ik wel, dus, maar goed. Ze, dus ik denk dat ze samen in de hemel heel erg boos zullen zijn. Uh, ik denk dat ze nog uh, een wijntje met z'n tweeën zullen drinken. Uh, <lacht> <laughs> dat ja. geloof ik ook wel. Ik denk niet één wijntje. Ja, <lacht> wel meer, denk ik. Ja, mijn moeder was ook iemand van graag met een glas wijn uh, erbij. En uh, ik denk dat die jouwens dat ook heeft. Dus, uh... <lacht> <lacht> oh ja, ik, ik weet ook dat, dat ze elkaar ook uh, kenden. Dus uh, oh, ja. ze weten van elkaar wie... Dat wie wat, dus dat, dat, dat was wel grappig. Maar goed. Uh, ja, die moeders dus voor ons. Heel ja. mooi, heel mooi. Uh, zo, ja. Hoe zouden ze kijken naar ons, uh, Mick, denk je? Als we het hierover hebben, over de cardiologen en weet ik allemaal wat. Nou, ik denk, ik denk dat... Ik ken jouw moeder dus niet, maar nee? ik denk dat zij heel erg trots op je zou zijn. Dat denk je, ik wel. Wat je nu aan het doen bent. Ja. Maar mijn moeder, die was zo kritisch. Die nee. had, ik, vlak voor haar overlijden had ik het idee post gevat om, om haar een, een, een, een televisiecolumn te laten doen. Mm -hmm. is geen grap, hè? Nee? Op mannenzaken. Mannen geen grap. Nee. Zij was... Spijtig ja. Ongelooflijk. Ze ja. was zo kritisch. Dus ik denk dat als ze luistert, dat ze zegt: Ja, dat is wel oké, okay, maar. Zou, <laughs> zou ze ook Angela de Jong uh, hebben gefileerd? Ansela de, de Jong, dat is een, een sushis eten vergeleken met mijn moeder. <laughs> goed, goed. Uh, we hebben het over de cardiologen en een zijstap. Ja. Omdat uh, onze moeders iets met cardiologen te maken hebben gehad. Maar uh, we gaan nog even een stukje verder. Want uh, er is nog, natuurlijk nog meer wat, uh, wat jij. Nog uh, nieuws. Er nou, ja. ja, komt net, net binnen en ik had het ook eerlijk gezegd ook wel verwacht hoor. Er hm? komt net het nieuws binnen dat, uh, dat, uh, dat Johan Derksen uh, uh, overweegt om te stoppen met Voetbal uh, Insight. Ja. Uh, hij zegt, ik heb gisteren echt uh, zo'n ongelooflijk, we hebben zo'n slecht programma gedaan. Mm. En dat was het ook hoor. Ik heb het na 10 minuten heb ik het uitgezet. Mm. We hebben 1,7 miljoen mensen naar gekeken, omdat zij natuurlijk ja, die aquasi-rel, weet je wel. Ja, ja. De racisme en dit en dat. En uh, uh, ja, er was geen reclameblok, want de adverteerders hadden zich teruggetrokken massaal. Mm -hmm. Dus het was natuurlijk, ja, dat was natuurlijk, iedereen wilde dat zien, maar het, maar het was zo slecht. Het ja. Ja, kijk, uh, uh, Wilfried Gené en de eindredacteur hadden twee mensen uitgenodigd die, die eigenlijk daar nooit hadden mogen zitten, maar wel heel politiek correct. Mm -hmm. Het was een, het was een, een, een, een, een, een zwarte dame, een, een hele leuke dame trouwens, mm -hmm. heel, heel goed gebekt ook, yeah. uh, was, een, was een advocaat. En uh, Harlequin heette ze van de. Ja, die ken ik. Nee, ja. Natasja Harle Harlequin. Ja. Natasja Harlequin. En, en ook of, van de achternaam Harlequin. Hè. Ja, ja, ja. En, uh, hartstikke goed wat ze deed, maar, maar het paste er gewoon niet bij voetbalinsight. Nee. Ja, en er was ook nog een, een, een Marokkaanse ex-voetballer. Uh, Boussata heette je geloof ik. Het, zeg. Dries! Ja, Boussata, Boussata, ja. Boussata. Ja, ja en die, uh, die, die, die constant ruzie met Joan Derksen. En uh, uh, uh, het was gewoon niet goed. Want nee. het is een voetbal. Kijk, er wordt natuurlijk over alles wordt er, wordt er, wordt er gepraat. Mm -hmm. Maar in, in de basis is het natuurlijk wel een, een, een voetbalprogramma. Weet ja, je. ja, ja, ja. En, en, en, en, maar dit ging totaal niet over voetbal. Nee. En, en, en Dergs zegt ook van ja, een hele goede opvolger is niet het voor mij. Yeah. Maar hij denkt er dus over na te stoppen. Want de laatste tijd ging hij toch niet met veel plezier naar, uh, naar het programma toe. Maar het had ook te maken met de feiten die ...dat is een totaal niet voetbal. Nee, nee. Dus dan, dan is... Het voetbal blijft natuurlijk de passie van die jongens die er zitten, weet je wel. Ja, ja. En ja, ook René van der Gijp, ja, die zat gisteren daar plomp verloren bij... ...om een discussie te voeren. Kijk, René is een boef, zegt Gerksen. Want wat doet René namelijk? Die probeert altijd de meest heftige uitspraken te ontlokken. ja. En, en nu ging je een beetje te zeggen dat, zeggen dat, dat ze een beetje te ver waren gegaan. Ja, dat is natuurlijk een beetje hypocriet, hè? Ja. Maar goed, ja, het is ja. dus, dus, dus dat. Oh, en dan hebben we natuurlijk vandaag, ja, vandaag is natuurlijk weer een persconferentie ja. tot slot. Ja. En die persconferentie wordt natuurlijk gezegd dat de maatregelen bezoekt zullen worden. Mm -hmm. He, ik bedoel, voor het eerst sinds begin maart waren er, waren er nul uh, patiënten die overleden waren. En dat was natuurlijk wel heel goed nieuws. Uh, laten we eerlijk zijn, want uh, daar wordt overheen dan weer uh, gediscussieerd. Maar laten we even stilstaan bij het feit dat het natuurlijk geweldig is mm -hmm. dat, dat er niemand overleden is. Nee. Aan, maar, maar, aan deze uh, vervelende uh, ziekte, om dan maar even zo ja, te zeggen. Ja, ja aan, deze, aan deze gruwelijke, gruwelijke uh, ziekte. Mm -hmm. Maar uh, het punt is wel dat uh, er vanavond weer op gehamerd wordt dat die anderhalve meter, dat daar niet aan getornd wordt. Ja en dat, ja, hier weten we hoe ik daarover denk hmm. ik bedoel, er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing dat dat, dat, dat uh, nodig is maar het stort uh, Nederland wel in de afgrond en dat, en dat vind ik dus ik wil niet eindigen met met iets negatiefs het is gewoon wel de harde waarheid, ja. het is gewoon als dit langer voortduurt dan komen echt de problemen terecht dus als iets niet nodig is Waarom zou je dat dan doen? Ja, maar goed, ik, dat is even mijn mening. Ja, is goed. En ik uh, sta er iets uh, anders in. in uh, kijk, ik, uh, ik... Nou, iets anders. Uh, redelijk anders. Want ik, ik zie dat als een soort... Uh, ja... Uh, mogelijkheid weer, dat je een uh, samenleving weer op de schop kan gooien. En uh, ja, ik heb niets voor niets een hoofdstuk mee mogen schrijven aan het kantelingsalfabet. Daar kwamen toen van, de, van die varie geesten bij elkaar en uh, daar mocht je een hoofdstuk aan meeschrijven. Dat heb ik ook gedaan. Ik denk dat we op een punt staan dat de, de, de maatschappij misschien wel uh, drastisch uh, gaat veranderen. En iedereen is maar bang dat dat gebeurt. Maar dat gaat gebeuren. En daar uh, zit ik naar uit te kijken. Ik denk van, nou uh, jongens, kom maar op met die, uh, met die verandering. Dus voor mij mag het uh, wel uh, mooi gaan gebeuren. Alleen ja, wat oh, ik ook zeg... Je bedoelt, je, bedoelt, je bedoelt eigenlijk dat die anderhalve meter... dat Ik dacht dat je ging zeggen dat je die anderhalve meter uh, helemaal top vond. Maar je bedoelt te je bedoelt zeggen dat het misschien wel eens een keertje tijd wordt. De... Ja, exact. Kijk, we moeten eerst even flink door elkaar geschud worden. Die anderhalve meter, prima. Dat, dat moeten we dan maar even nog voor lief nemen. Maar aan de andere kant, ja, iedereen is maar bang... Ik zit nog altijd in die oude denkstructuren van hè, het, het, het, het marktdenken... om het even zo te zeggen. Niet dat ik zeg dat ik een communist ben... maar uh, ik, ik heb wel zoiets van, van, jongens, basisinkomen. Dat soort dingen. We hebben... Uh, allerlei regelingetjes lekker opgelopen tuigen met, uh, met ondernemers die uh, in de problemen zijn gekomen. Als je gewoon één basisinkomen voor iedereen was je helemaal klaar geweest. Hadden we helemaal geen, uh, geen mythe met allerlei aanvragen, weet ik allemaal wat. Ja, nee, ik, uh... dat, is, dat, is, dat is waar Jaap, wat je zegt, maar... Ja. Vertel dat ook aan al die mensen die failliet gaan op het oog. Vertel dat aan die oude mensen die, die hun dochters en, en zonen niet kunnen zien. In ja, dat ontstaan. vind ik een nare kant van het uh, verhaal. En ja, dat is ja, maar, ook... Dat is, ja, maar, dat, is, dat is wel... Dat hm. is wel... En, en, en, het, het, bedoel, het gaat niet om, om, om, om een handjevol mensen, hè? Nee, dus het gaat om meerdere mensen. Luizende mensen. En... Dus we moeten eigenlijk eerst door het zuur... Ja, ze exact. Bal, exact. Balk en de zuur en dan het zoet. Ja, nou, inderdaad. Ja. Maar uh, wat ik... Uh, ik, ik uh, ik heb die verhalen gelezen van mensen die, uh, de, die er dus mee te maken hebben gehad. Hè, de, of indirect zelfs mee te maken hebben gehad. Je wil het gewoon niet hebben. Punt uit. Dus het is uh, gewoon uh, braaf die anderhalve meter dan maar gewoon in acht nemen. Uh, omdat ik dus ook die verhalen ken. En dat is uh, waar ik uh, erg... Uh, de, da, ik zit een beetje daar uh, met op, op, hinkel op twee gedachten. En ja. aan de ene kant uh, wil je natuurlijk dat het afgeschaft wordt. Maar aan de andere kant moet je nog omdat je anders iemand anders in de problemen zou kunnen brengen. En dus uh, denk ik... Ja, ik hou maar even vol. Uh, dan maar even gewoon, uh, gewoon even... Uh, ja, mijn keutel inhouden. En, en gewoon uh, die anderhalve meter maar... Uh, in, in acht uh, nemen. Het rit je wel een beetje te de tijd, ja? Ja, nee, maar goed. Ik, we zijn nu even gewoon een beetje spreekradio aan het maken. Maar goed, uh, nu, geef ik even, nu geef ik even gas. Uh, en, en, dat, en dat heeft uh, naar mijn idee... Denk ik, als ik zo... Uh, over in de, de wereld uh, nadenk. Ja, iedereen. En is maar bang en houdt maar vast aan al die denkstructuren. En ik denk van, ja, als je iets wil bereiken, dan uh, moet er uh, iets uh, voor gebeuren. En ik denk dat dit een moment is. En daar gaan verschillende programma's over. VPRO Tegenlicht, om maar eens even een dwarsstraat uh, te noemen. Moet je toch maar eens gaan kijken. Dat uh, zal zelfs jij. Ja, yeah. Moet je toch maar eens gaan kijken. Ik kijk naar Tegenlicht, man. <lacht> ja, <lacht> om maar even wat, uh, wat te noemen. Maar, eh, ja. maar even de menselijke kant van het verhaal. Hè? De versoepeling van die maatregelen. Ik, eh, ik, ik ben daar natuurlijk voor. Maar eh, aan de andere kant... Eh, Duitsland, daar gaat het dus nu weer radicaal mis. En dus moet je ook opletten. Nou, radicaal gaat het niet mis in Duitsland. Nou, vind ik wel. Opgelet. Ja. Nee, helemaal niet. Want het heeft te maken met puur... wat, wat Maurice de Hond al zegt. Het heeft te maken met supersperders. Mm. Met, met, met, met, met, met vleesfabrieken. Mm. Mensen die op één gepakt zitten... in, in slecht verzorgd en slecht... Slecht uh, uh, geventileerde ruimtes. Oké. Okay. Dat, zijn, dat, dat, zijn, dat zijn plaatselijke incidenten. die ja. ervoor zorgen ja. dat het getal. Hè, dat, dat, dat, dat, reproductiegetal, ja? Reproductiegetal omhoog gaat. Ja. Maar het is niet zo dat daar uh, wonderlijk een. Uh, dat het een uitbraak is. Dat is nee, niet zo. Nee, nee. oké. Okay. Goed, uh, ik denk uh, dat we met dit uh, uh, behoorlijk vullend uh, gedeelte... Uh, ook uh, met mijn uh, persoonlijke inbreng erin... toch uh, aardig uh, een eind uh, zijn weggekomen. Ik, uh, <laughs> ja, ik vind het uh, altijd boeiend om met je even over uh, te sparren, Mick. Dus dat, uh, dat vind ik altijd wel ja, al even ja. fijn. Ik vind het supergezellig. Ja, <laughs> dat, dat, dat dacht ik al. Gezelligheid kent geen tijd. Maar ik ga toch nog even een plaatje draaien. En dat is uh, in dit geval uh, Marvin D.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 kunnen er nog eentje doen. Kafka was dat met uh, Goldfish. Ja, ik uh, vloog even uit de bocht. Maar uh, soms uh, moet dat eventjes uh, kunnen, omdat ik ook uh, nog wel een uh, eigen mening over bepaalde zaken heb. Dus zodoende. En over uh, vrijheid gesproken, zij heeft het erover. Rossella. Zo'n nummer ben je alweer rap aan het einde gekomen van, van zo'n programma. En dat, dat is nu het, het geval. Dus deze uitzending zit er weer op was Rosella uit het uh, begin van de jaren negentig. Free to feel good. Uh, dat proberen we dan maar. Maar ondanks dat zijn er nog steeds beperkingen. Aan de ene kant uh, weet ik dat ze er zijn. En aan de andere kant moet je gewoon geduldig uh, blijven wachten totdat die beperkingen op een gegeven moment ook weer opgeheven gaan worden. Want dat zal hoe dan ook uh, nog wel een keer gaan gebeuren. Uh, en wanneer dat uh, gaat gebeuren, dat is iets wat niemand uh, van tevoren weet. Als ik uh, ja, een grote glazen bol had, uh, dan uh, zou ik het morgen al, al het liefst hebben aangekondigd, maar dat uh, is helaas even gewoon niet het geval. We moeten het er even mee doen. Dus uh, dat zeggende ga ik gewoon weer het optimistische verhaal maar weer blijven vertellen. Geduldig blijven. Uh, komt tijd, komt raad, had mijn moeder dan uh, gezegd. En uh, dat is dan ook, denk ik, de beste wijsheid die je maar kunt bedenken. Uh, ga iets uh, leuks doen. Ga iets uh, lekkers uh, voor, voor jezelf uh, doen. Moet ik wel even het uh, goede nummer uh, klaarzetten. Want anders dan heb, ik, uh, dan heb ik er natuurlijk uh, niks aan. Dan zit ik met ineens een ander nummer van Howard Jones. Maar dit uh, moet hem zijn. En things can only get better. Het is dus. weer bijna twaalf uur. Straks om één uur is er weer een aflossing van de wachten. Met een uh, ZFM lunchroom. Met uh, Jan en... Pep. Uh, nee, niet Pep. Uh, Lucy. Ik zeg tot morgen. Dag.